11 uur en dan net wel met het NOS journaal. De Nederlandse Mededingingsautoriteit gaat onderzoeken of aanbieders van beleggingsrekeningen, hypotheken en andere financiële producten het consumenten moeilijk maken om over te stappen. Ondanks het opzetten van een overstapservice voor betaalrekeningen stappen toch nog relatief weinig klanten over van de ene bank naar de andere. De NMA bekijkt of een consument bijvoorbeeld een boete moet betalen voor het opzeggen van een contract, of dat consumenten het moeilijk vinden om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. En dat is slecht voor de concurrentie, zegt de NMA. Vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF worden bij vrouwen ouder dan 43 jaar niet meer vergoed. Dat heeft minister Schippers bepaald na een advies van het College voor Zorgverzekeringen. Minister Schippers had om alternatieven gevraagd voor de maatregel uit het regeerakkoord uit 2010, waarin het aantal vruchtbaarheidsbehandelingen wordt teruggebracht van 3 naar 1. In het aangenomen advies staat onder meer om bij de eerste twee IVF-pogingen bij vrouwen tot 38 jaar niet twee, maar nog maar één embryo te plaatsen. Volgens het CVS worden patiënten zo meer ontzien, doordat de bezuinigingen vooral worden bereikt door doelmatigheidswinst. Het moet een besparing van zo'n 38 miljoen euro per jaar opleveren. Bij een bedrijf dat dierlijk bloed verwerkt in het Gelderse Loenen woedt een grote brand. Die ontstond aan het begin van de avond in een filtersysteem. In het pand staan veel chemicaliën opgeslagen, maar die staan ver van het vuur. Er is veel rook en stank en de politie adviseert mensen in een straal van een kilometer om ramen en deuren dicht te houden. In de fabriek worden voedingsstoffen uit dierlijk bloed gefilterd. Generaal Peter van Uem, de Nederlandse commandant der strijdkrachten... heeft in Australië een hoge onderscheiding gekregen. Hij is voortaan officier in de Orde van Australië. Van Uem kreeg de onderscheiding voor zijn leiderschap... tijdens de Nederlandse missie in Oeruzgan. Van 2008 tot 2010 vielen de Australiërs die daar dienden... ook onder zijn commando. Van Uem is in Australië om te praten over verdere militaire samenwerking.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 Een legionella-uitbraak in de Schotse hoofdstad Edinburgh heeft aan twee mensen het leven gekost, zonder dat bekend is waar de besmetting vandaan komt. Er zijn ook zeker veertig mensen besmet en 48 vermoedelijke gevallen. De gezondheidsdiensten in de stad denken dat een koeltoren van een fabriek de oorzaak van de besmetting kan zijn, maar ze weten nog niet welke. Op een veiling in New York is een zeldzame Apple I-computer verkocht... voor bijna 300.000 euro. Dat is een record voor een Apple en ruim twee keer zoveel... als veiling uit Sotheby's had verwacht. De Apple I was in 1976 de eerste computer die werd verkocht door het bedrijf. Apple-oprichters Steve Jobs en Steve Wozniak leverden de computer... vanuit de garage van Jobs' ouders voor 666 dollar 66. Er werden ongeveer 200 exemplaren van de Apple ingebouwd en daarvan zijn er nog zo'n 50 over. Dat deze computer nog werkt maakt hem bijzonder zeldzaam. Op het Europees kampioenschap voetbal is Zweden uitgeschakeld. Het verloor met 3-2 van Engeland en kan daardoor de kwartfinale niet meer halen. In de rust was het 1-0 voor Engeland, Zweden kwam nog op 2 in voorsprong, maar Walcott en Wellback brachten de Engelsen de overwinning. Engeland komt door de zege op de tweede plaats in groep D... met evenveel punten als koploper Frankrijk. Dat land won met 2-0 van gastland Oekraïne. De Oekraïners staan derde met één punt minder. Het weer vannacht regenachtig en een graad of 13. Morgen overdag af en toe wat zon, met s'middagskans op een bui. Het wordt zo'n 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig boven land... en krachtig tot hard aan zee. Zondag droger en zonniger en na het weekend wordt het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Ja, ja, dat hele EK gaat ons toch nog wat moois opleveren. Wat dacht u van twee nieuwe spreekwoorden? De eerste kwam van Arjen Robben, vlak na Duitsland-Nederland. Je moet een aap niet in de kont kijken. Oké, okay, daar kon je nog van zeggen leuk gevonden... maar lijkt hij niet wat veel op, je moet een koe niet in de kont kijken. Maar vandaag was daar Mark van Bommel. Zo ben je de koning, zo ben je de koekoek. Ik heb even gezocht. Die lijkt echt nergens op. En dus tellen we hem als nieuw spreekwoord. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. De financiële markten kijken met argusogen naar Griekenland... waar dit weekend verkiezingen worden gehouden. Maar wie zijn dat eigenlijk, de financiële markten? Wie zijn daar de baas? En hoe beslissen ze of ze tevreden zijn over de Griekse verkiezingsuitslag... of over de injectie van 100 miljard in Spaanse banken? Ik praat er straks over met NEC-journalist Maarten Schinkel. Daaraan voorafgaand doet premier Mark Rutte een manmoedige poging... om onze verslaggever Joost Vullings gerust te stellen. Die is nogal verslag van al het slechte economische nieuws van deze week. Verder, de Ku Klux Klan mag niet meedoen aan het zwerfafval vrijmaken... van een snelweg in de Amerikaanse staat Georgia. Dat zwerfafval vrijmaken wordt namelijk beloond met een publiek bedankbordje. En daar voelt de staat niks voor, de Ku Klux Klan publiekelijk bedanken. Om 5:12 uur twaalf is het de beurt aan koploper Rut Oldenziel... om de voorspelling te doen voor de Oog-EK-pool van morgen. Maar eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 15 juni. Het was een grijze, sombere dag. En van het nieuws werden we ook al niet vrolijker. Kredietbeoordelaar Moody's waardeerde vijf Nederlandse banken af. De Nederlandse banken zijn nu minder kredietwaardig dan ze eerder waren. Op zulke dagen richt je je voor bemoedigende woorden tot Den Haag. Daar zullen ze toch wel wat optimisme over de staat van de Nederlandse economie willen uitstralen. Ratingenstities komen komen van tijd tot tijd met nieuwe ratings en ik laat me er niet over uit. Staatssecretaris Wekens van Financiën, kunt u dan echt geen opbeurend geluid laten horen? Daar wil ik bij laten. Dan richten we de blik maar op Europa. De directeur van de Europese Centrale Bank wil wel vertrouwen uitstralen. Nu de banken opnieuw onder vuur liggen, verzekert hij ons dat de ECB paraat staat. The eurosystem will continue to supply liquidity to solvent banks where needed. Maar Mario Draghi had zijn uitspraak nog niet gedaan... of onze premier trapt alweer op de rem. Je moet vreselijk oppassen dat we niet als Noord-Europa... een soort permanente geldpijp naar het zuiden aanleggen... En, en het zuiden daarmee de druk wegvalt om te hervormen. Dat is het grote gevaar. En als alsof de dag nog niet genoeg donkere wolken kende... deed de ambtelijke studiegroep er nog een schepje bovenop. Die groep bracht ons de 18 miljard bezuinigingen... bij de vorige verkiezingen, weet u nog? Eens kijken wat ze dit keer voor ons in petto hebben. Voor een structureel evenwicht... Uh, heb je een pakket nodig van 20 miljard. 20 miljard bezuinigen om het begrotingstekort weg te werken. Daar gaan de partijen dus de komende verkiezingen mee in. En met de wetenschap dat de politie niet in alle regio's... op tijd een oproep kan beantwoorden. Soms is het echt van, ja, je moet echt nog even wachten. Ze zijn, er, ze zijn onderweg, nog eventjes wachten. Ze zijn er echt in de buurt. En dat gebeurt best wel vaak. De politie moet in geval van een noodoproep... binnen een kwartier aanwezig zijn. Maar op sommige plekken, vooral in Zeeland, lukt dat vaak niet. Waar ligt dat toch aan? Omdat het niet meer politie is. De politie is op. De politie is op. Dat kan er ook nog wel bij. Gelukkig was er vanavond weer voetbal op tv. Even ontspannen op de bank met Oekraïne-Frankrijk. Zit je er net lekker in? Hoesef en Kuipers beëindigt de wedstrijd. Vast niet definitief, maar wat hij gelijk heeft... Björn Kuipers uit Oldenzaal, eerlijk nu zegt hij... De wedstrijd is vanwege hevig onweer. Goed om te weten dat het in andere landen in juni ook met bakken uit de hemel komt. En dat sommige mensen het altijd nog erger hebben. Dit zijn de Niagara-watervallen. En wij hier als ratten in de val zitten er middenin. De reserves in de dugout nog. De spelers in de kleefkamer. En de toeschouwers. En wij dan? Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Waar kunnen wij naartoe? Ik gaat het toch heel even zonder mij moeten stellen, want ik ga wat spullen droog moeten. Ik... ik moet wat spullen redden. De krant van morgen met Ewout de Jong. Ja, met ingehouden adem wacht Brussel de Griekse parlementsverkiezingen af. Dat schrijft Trouw. Wie er ook wint in Griekenland, er moet een nieuwe regering komen, dat is normaal, die alle afgesproken bezuinigingen, hervormingen en privatiseringen doorvoert. Maar wellicht geeft Europa iets toe aan die nieuwe regering om de bittere pil te slikken. De voorkeur in Europese kringen is volgens Trouw duidelijk. Al zegt niemand het hardop, winst voor de rechtse partij Nieuwe Democratie zou goed uitkomen, want die partij heeft zich al eerder verplicht aan vergaande bezuinigingen. In ruil voor een tweede steunpakket van 130 miljard euro, dat wel. Het zal erom spannen of nieuwe democratie het kan winnen van de linkse partij Syriza. De vrouw schrijft dat winst voor Syriza het schrikbeeld is van Europa... want die partij wil opnieuw over het volledige akkoord onderhandelen. En dat is volgens de krant uitgesloten. Brussel is wel op zoek naar lokkertjes om Griekenland op het rechte pad te houden. De Volkskrant opent met een vaderdag cadeautje van CDA en GroenLinks... uitbreiding van het vaderschapsverlof. Nu hebben vaders na de geboorte van hun kind wettelijk maar liefst twee dagen verlof. Net genoeg voor de bevalling en de aangifte. CDA en GroenLinks willen dat nieuwe vaders voortaan vijf dagen verlof krijgen. En met de uitbreiding van het vaderschapsverlof kunnen vaders van meet af aan betrokken worden bij de zorg voor hun kind, is het idee. Een eerdere poging om nieuwe vaders tien dagen verlof te geven, stranden in de Tweede Kamer en ook voor vijf dagen betaald vaderschapsverlof, is volgens de Volkskrant geen meerderheid. Maar misschien dat er wel een meerderheid is om, zoals het CDA wil, jonge vaders langer verlof te geven en ze dan 50% van het minimumloon te betalen. GroenLinks hoopt dat ze er na de verkiezingen ook andere partijen in mee kan krijgen. Kamerlid Ineke Vergent hoopt dat vakbeweging en werkgevers het vaderschapsverlof dan bijspijkeren. Het liefst tot het volledige loon. Morgen in het AD meer over de zogeheten bosjongen. wereldberoemd werd hij als Ray. Maar achter het bizarre verhaal blijkt een geschiedenis schuil te gaan... van een doorsnee Twentenaar. Die alles verzon om te ontvluchten aan de verantwoordelijkheid... voor zijn zoontje van twee. En de schuldeisers die in zijn nek heigden. Robin kende al lange problemen thuis. Jeugdzorg bemoeide zich met hem en een deel van zijn puberteit... bracht hij door in instellingen. Het ging niet beter. Hij had moeite met zijn rol als vader, gebruikte drugs... en kon het leven eigenlijk niet aan. Hij verdween met een maatje naar Berlijn om een nieuw leven te beginnen. Het verhaal eindigt een paar dagen geleden... als zijn ware identiteit naar boven komt. Het verhaal van de bosjongen is morgen in het AD te lezen. En terwijl elders in Europa gediscussieerd wordt over een verbod op het dragen van boerkaas of hoofddoekjes... gaat een Britse school het dragen van rokken door vrouwelijke leerlingen verbieden. Het Nederlands Dagblad schrijft dat de school tot de maatregel heeft besloten... om overseksualisering van de scholieren te voorkomen. Met de huidige kledingregels van de Molten School of Science College... wordt voortdurend de hand gelicht, zegt de directeur... Rokken moeten tot op of onder de knie reiken, maar sommige rokjes komen niet verder dan halverwege de dij. Volgens het schoolhoofd staan de meisjes enorm onder druk om er sexy uit te zien. Maar op school moeten de leerlingen zich ongestoord op hun studie kunnen richten. De oplossing? Iedereen een broek. En geen uitzonderingen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. This ain't no disco. Ain't no country club Carol Crow, all I wanna do. Het is vrijdagavond, tijd voor het wekelijks gesprek met de uh, minister-president. In Den Haag zit uh, politiek verslaggever Joost Vullings. Joost, goedenavond. De eurocrisis leidt weer op. Spanje, Italië, Griekenland. In Nederland zorgwekkende CPB-cijfers. Genoeg om over te praten met onze optimistische premier, denkt mij. Ja, zeker een, een hoop gesprekstof die allemaal crisis gerelateerd is. Nou, ik weet niet hoe het jou vergaat in, in dit soort dagen... maar ik heb dan toch wel eens wat last van eh, angstige gevoelens... met al dat crisisnieuws. En daar heb ik nu eigenlijk al twee dagen last van. De Spaanse rente eh, op de 7 procent in een week na een reddingsactie. Het Centraal Planbureau die nauwelijks economische groei voorziet in Nederland... maar wel aankondigt dat er voor ruim 20 miljard euro weer bezuinigd moet worden en overigens de val van de euro niet uitsluit. Vanochtend vijf Nederlandse banken afgewaardeerd. Zondag verkiezingen in Griekenland. Ik word er toch wel wat onrustig van, moet ik eerlijk bekennen. Dus vroeg ik aan onze premier of hij wel eens bang is. Kijk, ik maak me natuurlijk ook wel eens zorgen... maar dat duurt heel kort, omdat ik vind dat het mijn baan is... dat is mijn rolopvatting en taakopvatting... dat ik dan moet zorgen dat het probleem wordt aangepakt. Ja, maar heeft hij dan een oplossing? Ja, we zijn ke keihard aan het werken om deze problemen op te lossen. En ja, maar dat hoor ik, de slechte, niet al, dat jaren. ik niet al jaren. Maar, maar u en sommige anderen denken waarschijnlijk dat dat kan met een toverstokje. Dat kan niet. We zitten echt met een aantal heel fundamentele problemen die we aan het aanpakken zijn. Laat ik er nou twee uithalen uit uw hele lijst. Eén probleem met de euro. Dat er in het eurogebied ook landen zitten die... Waarvan nu blijkt, en sommigen hadden dat eerder al voorspeld, nou, we ook eerlijk zijn. Maar waarvan nu ook echt zichtbaar is. dat zij economisch er veel zwakker voor staan dan we dachten. Die zijn bezig in hoog tempo te bezuinigen en te hervormen. om mee te kunnen doen in dat hele project van maar, de euro. Maar het blijkt en... nooit genoeg te zijn. Of ze redden het niet. De financiële markten nou, vertrouwen. Ben ik ben het niet met u eens. Er zijn problemen zat nog die we moeten oplossen. Maar er zijn gelukkig ook voorbeelden waar het wel goed gaat. We hebben nu die brandgangen gebouwd. Ja, Ierland maar en we, Portugal staan er een stuk sterker voor. Je hebt we al het altijd over die brandgangen. Maar je weet bij brandgangen, daar kan een brand toch wel eens overheen vliegen. Hè? Dus, kan, maar ja. Ja, deze is behoorlijk breed. En, en Ierland en Portugal hebben we uh, echt van de rand van de afgrond weggesleurd. Ik was vorige week nog in uh, Lissabon. Nou, in het verhaal Lissabon, het verhaal. Portugal is een totaal andere situatie nu dan twee jaar geleden. Dus het kan wel degelijk dat je problemen oplost. En kan ons... u mij dan garanderen dat het allemaal goed afloopt? Ja, garanties ga ik niet geven. Maar ik kan u wel garanderen dat ik, dat ik en veel andere mensen er keihard voor knokken om deze problemen op te lossen. Zowel in de euro als ook in ons eigen mooie land. Wat overigens ondanks al deze vervelende berichten... nog steeds een van de mooiste landen van de wereld is. Een van de sterkste landen om je bedrijf te vestigen. Zo niet het beste tekenen ja, om je bedrijf hebben te we vestigen. we, hebben dus we moeten hele... wel problemen oplossen. Want maar we, we hebben dus hier... heel veel te verliezen dus... als het hier allemaal zo goed geregeld is. En dat is zo. Ja, maar je moet niet bang zijn. Nee, maar dat is ook de verkeerde instelling. We hebben heel veel te verliezen. Nee, dit is een fantastisch land. Maar we hebben gewoon minder economische groei. Die economische groei loopt terug naar 1,5 procent. En die was in de jaren 80 en 90 aanzienlijk hoger. Dus je kunt je niet uit grote overheidstekorten groeien. Dus je moet die overheidstekorten terugbrengen. om het vertrouwen te herstellen. Ook daar werken we hard aan. Want ja, die overheid zit gewoon, is te vet, is te groot, doet te veel. En het moet dus kleiner worden. Bent u dan optimistisch? Ik ben uiteindelijk optimistisch. Mits we. Uh, met verstand, uh, met reden, met een open oog uh, voor ook alle gevolgen... die deze maatregelen hebben, uh, koersvast blijven. Dat ben ik optimistisch. Want heel vaak, dan, dan, dan lijkt de crisis bezworen. Dan lijkt het allemaal in rustige vaarwater te komen. En dan vlamt het toch in één keer weer op. Kijk, ik heb die hoop nooit gehad. Kijk, toen, toen Griekenland, uh, toen we moment dat tweede steunpakket voor elkaar kregen... Ja, toen zag je wel even dat het iets, iets rustiger werd in Europa. Maar tegelijkertijd wisten we, dat was ook zichtbaar... dat de rentestanden in Italië en Spanje ook toen nog steeds te hoog waren, dus dat er nog meer moest gebeuren. Inmiddels hebben Italië en Spanje ook nieuwe regeringen gekregen. Dus daar zijn ook de noodzakelijke aanpassingen ge gepleegd. Maar Monty loopt aardig vast in Italië. Heel veel hervormingen en bezuinigingen krijgt hij er op dit moment niet meer doorheen. Dit hele proces is een proces van twee stappen vooruit, één stap achteruit. Per saldo steeds een stap vooruit. Uh, maar je kunt niet een probleem wat zo diep... In die eurozone zit. Al wat vanaf de oprichting in 1992 is die feitelijk Giraal ingevoerd, de euro. En in 2002 is die ook in onze portemonnee gekomen. Maar een project wat echt met een paar weeffouten begonnen is. En die we nu uit aan het halen zijn. Uh, ja, kun je niet verwachten dat je dat overnight doet? Dat kost heel veel tijd. Kost ook heel veel inspanning. En uh, dat, dat zou moeten. Het is ook in ons, groot, ons belang. Rotterdam, 360.000 banen. De grootste Europese haven. Een enorm succesverhaal in Nederland. Je moet er toch niet aan denken als we hier de gulden nog hadden en, en de grenscontroles. En je zou met al die spullen uh, constant moeten omwisselen en grenspapieren. Nee, maar nu pompen we allemaal miljarden naar het zuiden van Europa en, het, en, en het, het lijken wel druppels op een gloeiende plaat. Nou, Die miljarden is niet mijn hobby, maar we doen dat uh, omdat we ervan overtuigd zijn dat die landen zich moeten aanpassen. En in de tussentijd kunnen ze steun krijgen en dat moeten ze ook terugbetalen. En er gaan dingen nog niet goed, zoals in Griekenland. Uh, er gaan gelukkig ook dingen wel goed. Inderdaad, Ierland en Portugal die stonden er echt slecht voor... een aantal jaren geleden. En een land als Portugal hoopt in 2013... helemaal van het infuus af te kunnen. Griekenland, uh, zondag verkiezingen. Nou, zondagavond de uitslag. Die ja. Syriza, ik weet niet of ik het goed uitspreek... maar in ieder geval die, die partij die wil heronderhandelen... over die voorwaarden van al het geld... wat uh, geleend is aan, aan Griekenland. Wat gaat er nou gebeuren? Ja, ik, ik, ik wil de als-dan-vraag niet beantwoorden. Want nou, dan, maar het, wordt die, dat nieuws... die partij gaat wel winnen, volgens mij. Nou ja, dat weet ik ook niet. Er zijn allerlei peilingen die elkaar tegenspreken... en dat is, dat is daar nog moeilijker te voorspellen dan hier, is mijn indruk. Maar het uh, belangrijkste is dat Griekenland gewoon zijn afspraken nakomt. We hebben met Griekenland... Maar als die partij zegt, dat doen we niet... Ja, maar dit is een als-dan-vraag. Maar dan uh, zitten, zitten we maandag zitten we, we Zijn de poppen aan het dansen. In ieder geval is het zo dat twee jaar geleden... een Grieks exit grote gevolgen zou hebben gehaald. Want toen, met de situatie in de eurozone met de banken... Portugal, Ierland, de regeringen in Italië, Spanje, et cetera... had je dat niet moeten hebben. Het is nog, nog steeds er. beter. Nou, nee, nee, nog steeds beter als het niet gebeurt. Dus ik hoop en verwacht dat Griekenland zich gewoon aan de afspraken houdt. Ze willen ook dolgraag in de euro blijven. Daar hoort dus ook bij dat ze zich aan die afspraken houden. Ik geloof dat 80% van de bevolking zegt dat ze in de euro blijven. Dus dat uh, verwacht ik ook, dat ze aan die voor, uh, voor voorwaarden voldoen. Maar gelukkig is de ijslaag onder de hele Unie... en vooral onder de eurozone wel een stuk dikker dan twee jaar geleden. En dan in eigen huis... Uh... 20 miljard bezuinigingen in de komende kabinetsperiode. Weet u nog mild, er zijn er sommigen die zeggen 25 miljard. Is maar goed, zo'n zo ambtelijke werkgroep ja. die heeft er wat over gezegd... en die Klopt. zegt het, het is eigenlijk uh, 20 miljard. Um, is dat nog te doen? Nee, het zal moeten, omdat als je vaststelt dat de overheid te groot is ten opzichte van de economie... dan moet die overheid kleiner worden... anders krijg je geen vertrouwensherstel. Want dan, maar dat, dan dat, dat krijg je, je Zuid-Europese toestand. Dat, mensen, dat, dat was natuurlijk ook het frappante aan dat uh, begrotingsakkoord. Dan zijn mensen in eerste instantie heel blij dat het akkoord er is. Hè. Dat geeft dan vertrouwen van... Mm. de politiek kan problemen oplossen... totdat ze de inhoud zien. Ja, maar dat is in Nederland. Is, is er toch onderliggend een diep besef? Dat is wel ja, uniek. Dat, dat zegt u dat we week in, op week. Dat, ja, dat is zo. En in Nederland worden zelf over, over uw gevoel praten. Je zegt dat van ja, dat, dat is allemaal niet belangrijk. Maar u, u, u kent het gevoel wel. Oh, maar, dit dit maar dit gevoel deel ik. Oh, maar met de rest u, van u weet van zo zeker dat alle Nederlanders dat vinden. Als u met, over mijn gevoel wil praten, ik deel dat gevoel volledig. Dat ja. het slecht is om te grote tekorten te hebben. Maar dus u kent de ziel het van de Nederlander heel goed. Dat stel ik niet vast. Dat kun je gewoon zien in hoe in Nederland. Waarom is het? Er is geen land in Europa waar de minister van Financiën altijd extreem populair is. En waarom is hij dat in Nederland? Omdat we weten dat we een goede kassier nodig hebben... die ervoor zorgt dat er niet meer uitgaat dan er binnenkomt. Wij worden daar met z'n allen rustig van als dat wel gebeurt. Dat geeft vertrouwensverlies... Uh, wat door het begrotingsakkoord kan, is in 2013 voldoen aan de Europese... en de, ja, ook voor onze eigen afspraken, want wij, ja. wij willen het zelf graag. En wat je nou ziet, is dat dat niet genoeg is. Dat wisten we. Want dan zit je nog maar op 3 procent. Je moet natuurlijk terug naar nul. Uh, want we krijgen de vergrijzing. Uh, u en ik hopen allemaal uh, veel ouder te worden weer dan onze ouders. En als het nu ligt, wordt die 20 miljard ook bezuinigd? Ja, dat is een vraag. Kijk, dit is een stuk wat gestuurd is aan de politiek. Wij sturen dat verder aan de politiek brief aan, aan de fracties. En uh, wat de VVD, mijn partij daarvan vindt, presenteren een verkiezingsprogramma. En laat ik nou hier uh, daar even mijn mond over houden. Want dat is echt een partijzaak. En uh, als minister president kan ik u melden dat we het aan de Kamer hebben gestuurd. Zo van jongens, let op, dit is behartelijk zwaardig literatuur. Doe er je voordeel mee uh, in, in, in het opstellen van je programma. Uh, nog meer ellende, zondagavond. Portugal-Nederland. Gaan we door? Zeker, want we hebben natuurlijk eerst een inregelwedstrijd gehad met de Denen. Uh, we hebben vervolgens de motor fijner afgesteld met de oh, Duitsers. Dat vond u fijn af. <laughs> fijne ja, afstellingen? Die ja, fijne afstelling. Of, we hebben de laatste ja. bugs eruit gehaald, ja, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. En volgens mij draait dat machientje nu helemaal op volle snelheid. En nou moeten dus, uh, ik geloof dat de Denen nu even moeten verliezen van de Duitsers. En wij moeten dan met twee punten verschil willen van de Portugezen. Dat lijkt me allemaal te doen. U blijft een ras optimist, Op dit punt wel. Ja, heel goed, dank u wel.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 from the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 Everybody's here from the human race. When they lift you up when you're feeling down. That's why I love this roller coaster town. That's why I love this roller coaster town. That's why I love this roller coaster town. Roller coaster town van Garland Jeffries van het album The King of In Between. Het is alweer een spannende tijd voor de eurozone. U hoorde het net al van Joost Vullings. De Europese Unie trok deze week maximaal 100 miljard uit voor de Spaanse banken. En zondag kiezen de Grieken alweer een nieuwe regering. Het is de vraag hoe de financiële markten daar maandag op gaan reageren. Hoe ze dat doen, die markten, daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst gaan we even naar uh, nws verslaggever Eva Wissing in e Athene. Eva, goedenavond. Goedenavond. Hoe zijn de Grieken daaraan toe? Hebben ze het idee dat de verkiezingen van zondag ze economisch vooruit gaan helpen? Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die echt denken dat het na maandag allemaal helemaal beter wordt. De meeste mensen zijn echt wel moedeloos hoor, over al het slechte nieuws wat over ze wordt uitgestort. Behalve dan misschien die uh, fanatieke aanhangers van Syriza die, die bij elkaar kwamen gisteren op dat plein hier. Uh, dat zijn mensen die echt denken dat heel snel dat land weer helemaal hervormd kan worden, alles komt weer helemaal goed, de corruptie wordt uitgeband en de belasting wordt weer betaald door rijken. Dat, dat, dat soort uh, vergezichten, die vind je eigenlijk alleen maar daar. De meeste mensen zeggen echt van nou, uh, of je nou door de kat of door de hond gebeten wordt, die zijn echt aan het calculeren, wat gaan we zondag stemmen, wat is de minst slechte partij, want uh, dat is eigenlijk uh, hoe iedereen eraan toe is. De vorige keer dat ik hier was, de maand geleden, waren mensen vooral heel erg kwaad op de oude politiek en nu is het vooral angst. Ja. Syriza, die partij die je noemde, dat is die hele linkse partij... die echt opnieuw wil onderhandelen met Europa, hè? Ja, die wil gewoon het hele memorandum, zoals we dat hier noemen... het bezuinigingsakkoord met Europa, echt de vuilnisbak in. Die zeggen, we moeten het helemaal over een andere boeg goo gooien. Investeren in Griekenland. En dan, eh, als dat gebeurd is, de economie weer enigszins op orde is... dan kan je eens verder gaan kijken. Ja, we hoorden net, premier Rutte, een beetje miszaaien over de peilingen. Wat zijn de laatste peilingen die jij gehoord hebt daar? Ja, de laatste peilingen zijn van uh, vorige week. En er mag het daarna niet meer twee weken tot okay. voor de verkiezing. Zelfs van twee weken geleden mag er niet meer uh, gepeild worden. Er mag wel gepeild worden, maar ze mogen niet in de openbaarheid worden gebracht. Dus je hoort wel geruchten. De laatste zou zijn, dat hoor je dan via de bookmakers... dat Syriza uh, niet de allergrootste zou worden. Want als je ziet dat daar het meest op gewet wordt... en die bookmakers oh. die weten het echt wel. <laughs> maar je weet het gewoon niet. Het, het is echt een nek aan nek race. Ja, ja. Griekenland heeft de afgelopen tijd uh, echt aan de lijn... Gelopen van, van Brussel. Er zijn hervormingsbeloften ja. gedaan. Um, wat is daarvan terechtgekomen? Worden die uitgevoerd, die beloften? Ja, er is wel heel erg veel bezuinigd, hoor. Uh, de pensioenen zijn gekort en de salarissen, de btw is omhoog gegaan naar 23 procent. En ook andere belastingen: mensen moeten meer belasting betalen over hun huizen. Uh, de staatsuitgaven zijn echt wel omlaag gegaan. Het probleem is alleen dat de economie tegelijkertijd... volledig is ingestort. Belastinginkomsten zijn dus ook achtergebleven. En het, eigenlijk het grootste probleem is dat de Grieken beloofd hadden... dat ze de economie zouden hervormen. En dat is absoluut niet gelukt. Ik bedoel, de grote problemen van Griekenland... Die zijn niet aangepakt. Hè. Die, die belastingontduiking waar ik het net over had. Ze kunnen die fraude niet aanpakken. De justitie is daar niet op toegerust. Die enorme overheid die ze hier hebben. Al die ambtenaren die ook inefficiënt werken. Daar is echt niets aan gedaan. Er moet, voor 2015 moeten 150.000 ambtenaren ontslagen worden. Ah, ik zie het hier niet gebeuren. Okay. Uh, staatsbedrijven moeten geprivatiseerd worden. Het is allemaal nauwelijks gebeurd. Goed, zondag uh, de stembus, maandag uh, de financiële markten. Die term valt vaak als we het over de crisis hebben. Net in het gesprek met uh, Rutte kwam die ook weer langs. Maarten Schinkel van NRC Handelsblad. Um, ja, die gaan eigenlijk maandag bepalen hoe het verder gaat, hè? Um, ja, de reactie daarvan zal bepalend zijn... eigenlijk voor hoe de verkiezingen worden ontvangen. Ja. Uh, en uh, of er noodbeleid noodzakelijk is. Of uh, uh, dat het de storm overgewaaid is. En daar krijg je eigenlijk de signalen vandaan. Dat zag je deze week ook. Iedereen dacht van dat pakket voor 100 miljard voor Spanje. Dat ja. is, is oké. Okay. Dat is de big bazooka waar ze het over hadden. En dat leek ook goed ontvangen te worden door goed. de financiële markten? Precies, tot ongeveer maandag om kwart over twaalf ochtends. En toen sloeg de stemming om. Wat en... gebeurde er toen? Uh, Ik... Wat gebeurde er dan op zo'n markt dat die stemming ja. omslaat? Uh, dat is heel duister. Dat is uh, bijna niet te peilen. We hebben de... Maar we hebben jou uitgenodigd om dat nu wel <laughs> ja, uit te leggen. Dat is waar. Uh, uh, mensen hebben de neiging om, en dat, dat hoor je en lees je ook vaak... om van de financiële markt een soort persoon te maken. Hè? Ja. De, de financiële markt is goed geluimd of uh, hij is met verkeerde been uit bed gestapt. Uh, uh. En dat is ook heel begrijpelijk, want... Je probeert het samen te vatten tot iets wat je kan grijpen. En het lastige van de financiële markt zelf is dat die natuurlijk ongrijpbaar is. Het is een samenspel van tienduizenden mannen en vrouwen in dealing rooms. En, uh, Over de hele wereld? beleggers. Ja, dat is wereldwijd. En het proces gaat bijna 24 uur per dag gaat dat door. En um, Je kan er een soort van gedrag of stemming uit afleiden... Maar die markt zelf heeft geen stemming. Je moet het vergelijken met een, een, een school van hele kleine visjes. Ja. Uh, waarbij de visjes zelf niet zo heel goed weten wat ze doen. Maar de school zelf die, die vertoont een patroon. Maar op een gegeven moment gaat er het eerste visje gaat op een gegeven moment naar links. Of naar uh, rechts, ja. maar die gaat de ja. andere kant op en daar gaat de hele school mee. Ja, ik, ik, ik zelf uh, uh, schaar dat eigenlijk zo'n beetje in het domein van de, de chaos- en complexiteittheorieën. Uh, het, het systeem is zo ingewikkeld, er zijn zoveel interacties, dat je het bijna kan vergelijken met het weer. Het is een vrij chaotisch systeem. Um, en de markt heeft ook het vermogen, het bijna schizofrene vermogen, om op zichzelf te reageren. Uh, de, de Amerikaanse belegger George Soros die noemt dat reflexiviteit. Het vermogen van de markt om, om zichzelf bijvoorbeeld langdurig uit evenwicht te brengen. Dat, dat, dat, dat, ja. dat kunnen ze doen, maar niemand die daartoe besluit, vermoedelijk. Uh, nee, dat is, dat is uh, heersé. Het is een koers die een bepaalde kant op gaat. Er zijn technisch analisten die lijntjes trekken. Dat zijn een soort van, ik beschouw ze als een soort sterrenwichelaars of tarotleggers. Uh, <laughs> maar dat soort... Irrationeel. Uh, dat vinden zij zelf niet. Maar als uh, jij het uh, uh, Wichelaars noemt, dat is nogal irrationeel. Uh, er worden heel veel signalen, worden er, zeg maar, aangedragen. Uh, Opgenomen in die markt, die niet allemaal even rationeel zijn. Nee. Maar gezamenlijk, he, geaggregeerd, krijg je toch een bepaald soort van rationeel gedrag. En daar wordt dan die stemming uit afgeleid. En dan zie je bijvoorbeeld afgelopen maandag, was dan het verhaal. He, om, kwart maakt, 12. om kwart over twaalf. Om kwart over twaalf. Men maakt daar een verhaal van dat het onzeker was. of dat geld uit Spanje, daarvoor Spanje, nou uit het uh, Europees Stabiliteitsfonds zou komen. of uit dat uh, nieuwe stabiliteitsmechanisme. He, dat, in Nederland zo. Uh, uh, ESM. Bediscussieerde ESM. Ja. Uh, in dat laatste geval zouden gewone schuldenaren, dus gewone, uh, of sorry, gewone crediteuren van Spanje, zeg maar, helemaal laatst in de rij komen als het fout gaat. Hmm. En dat vonden de, de financiële markten niet leuk? Uh, dat zijn de beleggers op de financiële markten, dus die, uh, die, uh, die reageerden daar negatief op. Ja. Maar je, weet maar je eigenlijk... zegt dat dat verhaal. Werd, ja. het, het gebeurde om kwart over twaalf, maar het verhaal erachter werd daarna pas geconstrueerd. Als ja, verklaring is, ja. achteraf. Ja, ja, er is een soort narrative, zoals je dat noemt. Hè. Er wordt een verhaal van gemaakt. Ja. Dat... Maar dan hebben we zonder die verkiezingen... Ja. maandagmorgen gaan die beurzen open... en dan is er niet ergens op de wereld een opperbelegger... Uh, uh, die uit zijn bed stapt en denkt van zo, dit was te weinig. Zo zit het niet. Uh, de, de dagen dat dat überhaupt kon, zijn er lang voorbij. Hè. Je hebt, uh, de handel gaat zo snel. Je hebt uh, high-frequency traders die in milliseconden computers in milliseconden sturen. Um, dus dat er, dat er goeroes zijn, hè, zoals die er vroeger nog wel konden zijn... die zeggen, het gaat deze kant op, het gaat die kant op... die zijn er eigenlijk helemaal niet meer. Dat, dat systeem is veel te groot en complex. Het is Als een menigte in een stadion in paniek raakt... is er ook niet nee. één die zegt, laten we in paniek raken. Nou, bij de, de, de damschreeuwen begon er één iemand te schreeuwen. Ja, ja, ja, dat ja, was heel ja, duidelijk. Ja, ja precies. Ja. Maar zo, zo zit het niet in elkaar. Eva, ja. is er überhaupt nog een beurs in Athene? Ja, er is een beurs en die gaat ook heel vaak heel erg naar beneden. Die heeft enorm meer ja. waarde verloren. Uh, deze week zag je hem in één keer, of na, na Spanje zag je me in één keer weer even omhoog gaan. Dus ook hier gaat de beurs omhoog en naar beneden, maar het is heel weinig waard nog, ja. Ja, en wat die maandag gaat doen, dat hangt ook weer van de verkiezingen af, vermoedelijk. Ja, weet je, er wordt een soort tegenstelling gecreëerd. Als Syriza straks gaat winnen, dan is, hebben we de pop aan het dansen. Maar het is natuurlijk echt zo dat geen enkele partij hier in Griekenland... ...op die ingeslagen weg door willen, hoor. Ik bedoel, ook de ND, de grootste conservatieve partij... ...die zegt ook, we gaan opnieuw onderhandelen met Europa... ...en we willen vanavond, zeiden ze, twee extra jaren... ...om onze economie op orde te brengen. Alleen, die zijn veel minder radicaal. Die ja. zeggen nog van, we willen die bezuinigingen wel uitvoeren. Dus, natuurlijk zal die beurs wel reageren op een winst van Syriza... ...maar het gaat hoe dan ook moet er opnieuw gaan onderhandeld worden. Ja, Maarten, ben jij het mee eens? Tijdens het gesprek met Rutte zei je, dat staat eigenlijk wel vast dat er opnieuw onderhandeld gaat worden. Uh, ja, kijk, als, als de bestaande partijen, zoals ze dan tegenwoordig heten de, uh, uh, winnen, zullen ze zeg maar de hefboom die ze daarmee hebben... kijken hoe verantwoordelijk we gebleken zijn... Ja. mogen we daar nu iets voor terug. Ja, ja. en dat zal wel gaan gebeuren. Ja. Uh, de toon van de media, hoe die commentaar geven op de verkiezingen... bepalen die ook uh, hoe de financiële markten reageren? Um, de markt wordt gestuurd door, door heel kort nieuws. Uh, um, als je wel eens een keer achter zo'n koersenturmel hebt gezeten... dan, uh, dan zie je, je dat ook pats, pats, pat ja. binnenkomen. Uh, dat zijn een aantal hele snelle bureaus... die ook, ook echt keihard concurreren op de, op de seconde... dat ze iets eerder hebben dan de ander. Uh, dus daar, daar heb je die interactie ook, terwijl de... Dit soort persagentschappen, Bloomberg, uh, uh, Reuters, uh, ook hun signalen weer oppikken van de markt zelf. Mm. Het is een systeem wat voortdurend in zichzelf grijpt. Ja, eigenlijk uh, hebben we er totaal geen greep op, als ik goed naar je luister. Nou, wat we. Proberen te doen, en misschien is dat wel heel modern, is, is daar toch he, om, om dat antropomorf te maken, he, om daar een, een soort mens van te maken, zoals we tegenwoordig ook in, in, in natuurfilms doen: he, dat een leeuwin op zoek is naar een leeuw en dat de commentaarstem zegt van uh, Lisa is gespannen, zal zij uh, Simba's liefde weten te winnen? Je, dat is echt gewoon, het is, we doen dat eigenlijk overal en met de markt doen we dat eigenlijk ook. Ja, maar het is als het weer zei je. en dat kan altijd alle kanten op. Er zijn hele grote invloeden, zoals er in het weer dat natuurlijk ook zijn. En wat natuurlijk het verschil is, dat de invloeden hier natuurlijk wel door de mens gemaakt worden. Hè? Door ja. politiek, door beleid, door ontwikkeling. Ja, maar het gekke is, stralende zon verwachten we niet in Europa maandagmorgen. Uh, ik, ik, het zou heel goed kunnen... Het zou echt heel goed kunnen dat er een grote opluchting komt als uh, nieuwe de democratie deze verkiezingen. Ja? Dat de crisis ja. voorbij is? Ja. Nee, zeker niet. <laughs> die, ople die opleving gaat dan weer een dagje duren. Ja. En dan, maar gedurende dat dagje zal dus de conclusie zijn: het valt allemaal mee hè, tot dinsdag, en dan valt het allemaal weer tegen. tegen. Ja. ja, goed. Maarten Schinkel van NRC Handelsblad en Eva Wiesing van NWS. Bij de hartelijk dank. Dank je wel. Fis d'être heureux, t'es beau, t'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux qui se bat pour guérir de ses bleus, c'est comme une rengaine, quelques notes à peine qui force mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi à présent Dit is niet hetzelfde als de dag die Het de recoin silencieux C'est beau C'est beau is que c'est orageux Avec ce temps je connais peu Het is de is de Het is ik sors de scène, sans armée, sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur des vivants. Qui sort de scène, sans armée, sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur des vivants. kroze Tebbo. De Ku Klux Klan is in conflict met de Amerikaanse staat Georgia... over een bordje langs de snelweg. Chris Quispel, u bent docent geschiedenis aan de Universiteit van Leiden... en gespecialiseerd in de verhoudingen tussen blanke en zwarte in Amerika. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Wat is er aan de hand? Um, ja, het is uh, een beetje bizar nieuws op de eerste gezicht. Uh, bij de Klan denk je niet aan ijverige schoonmakers. Um, wat er aan de hand is, denk ik... Kijk. Heel veel mensen in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, vragen zich af hoe het nou kan dat een organisatie die zo'n lange geschiedenis heeft van terreuraanslagen, moord, uh, brandstichtingen, dat die nog steeds bestaat. En, uh, er zijn ook pogingen in het werk gesteld in het verleden, maar ook nu, om de terroristische organisatie te verklaren en dan kun je hem aanpakken, dan kun je, ja. het, dan kun je hem verbieden. Uh, ik denk dat een van de redenen om, om dit soort dingen te gaan doen... is om dat te voorkomen. Zij, Bij... gaan, zij gaan de snelweg schoonmaken, dat is wat ze uh, Ja, dat kun je niet een terroristische activiteit noemen. Nee, en, en... De, en dat is normaal dat je dat doet in Amerika? Ja, de snelweg dat schoonmaken, is, dat doen in, wij nu niet. Dat doen wij hier niet, maar in heel, ik weet niet of het in alle staten is... maar in heel veel staten kun je als particulier, en meestal zijn het organisaties... kun je een stuk van die snelweg uh, claimen, die ga je, ga je schoonmaken. En dan ga je gewoon met een groep mensen lopen en dan ga je echt handen handmatig... Ja, hand, als je hand betaalt hand. mensen om dat te doen, uh, okay. de, de, de plaatselijke Rotary Club kan dat doen. Nou, die mensen gaan echt niet zelf, maar die betalen dan mensen. En dan staat er een bord, uh, de volgende vijf mijl of zo worden schoongemaakt door de Rotary van... In die club, of aan de golfclub. Of door de Koeklaks Of door de Koekoeks Klan En dat maakt natuurlijk een beetje een rare indruk. Vandaag. Ja, want de vraag is nu of de, of de staat Georgia daarin meegaat. Die zegt: dat gaan we niet doen. Dat vinden we niet prettig. Nee, uh, dat is begrijpelijk. Die conflicten hebben al eerder gespeeld. In Missouri heeft uh, de staat ook aan de Clan geweigerd. om uh, het recht te krijgen. die een stuk snelweg schoon te maken. Daar is een zaak van gekomen. Die heeft de staat verloren. In Californië heeft een andere rechtsradicale organisatie uh, hetzelfde conflict gehad met de staat. En die hebben ook een rechtszaak gewonnen. Die hebben zelfs een schadevergoeding gekregen. En daar mag het bordje er staan? Uh, ik neem aan dat daar dan ten, ja, het kan best zijn dat er inmiddels allerlei hogere beroepen gaande zijn. Dat weet ik niet. Maar in principe zou daar nu dat bordje moeten staan. Ja. En waarom? dan zou de klen waarschijnlijk niet in een, net, in een uh, uniform uh, daar de weg schoonmaken. Uh, waarom wil de klen het? Nou, ja, ik denk om, om te voorkomen, om, om een om goede indruk te maken. Kijk, het kan natuurlijk ook dat ze gewoon oprecht uh, de vervuiling van de natuur tegen willen gaan. Dat zeggen ze natuurlijk zelf. Ja. Maar ik denk, het gaat er ook met het imago. En, maar dat uh, gaat niet werken. Ik bedoel, dat die, nee. althans, uh, de, in, het imago van de kleine Nederland is gewoon heel negatief. Ik neem aan dat het in grote delen van Amerika ook zo is. Ja. Dus dat helpt het niet om de snelweg schoon te maken. Uh, dat lijkt me erg onwaarschijnlijk. Dat, dat, daarin, dat men daarin gaat trappen. En dat snappen ze zelf ook. Eh... Uh, dat neem ik aan. Um, ja, ik, ik, ik denk het niet. Kijk, um, de, de punten. De Clan de, de bleef weer een, een soort opleving in Amerika. En er zijn een aantal punten waar ze zich echt druk om maken. Dat is illegale migratie, dat is homohuwelijk. Uh, daar zijn ze altijd uh, natuurlijk erg tegen. Um, en. Veel, veel punten waar ze zich druk op maken zijn punten waar ook de Republikeinse partij veel mm. uh, onvrede over is. Dus um, ik denk dat ze op grond daarvan denken, nou, als we nou een paar sympathieke gebaren maken. Ja, ik kan natuurlijk ook niet in het nee, gedachte. In dat het zou hoofd de, van, de gedachte kunnen zijn. Dat zou de kunnen zijn, ja. ja. Ze zijn niet verboden. Dat is wel geprobeerd, maar is niet gelukt, zegt u. Um, nee, nog niet. Het een bestaat nog steeds. Ja. Maar hoe groot zijn ze op het moment? Um, dat is niet helemaal dat, maar zeker 10.000 leden. En, en is maar dat. is dat, dat... dat weinig in vergelijking met hoe groot ze geweest zijn. Nou, in de jaren 20 uh, hebben ze miljoenen leden gehad. En in de jaren 20. Uh, hadden ze een grote invloed op het bestuur van veel staten. In Indiana hadden ze zelfs eigenlijk het bestuur in handen. Mm. Heer, een staat waar 20 tot, tot 40 procent van de mannelijke bevolking lid was van de clan. Ja. Nou, dat, is, dat Daar komen ze nu lang niet meer aan. Maar je moet er wel bij bedenken dat het, uh, het, het, het uh, rechtsradicalisme... is heel wijd verspreid. over heel veel verschillende bewegingen uh, die allemaal... Ja, met elkaar toch wel wat te maken. Banden hebben, vaak ook weer ruzies krijgen. Uh, heel veel neonazistische bewegingen. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, de Christian, Christian Identity-beweging... heeft nauwe banden met de clan, dat is een groep. Uh, mensen die geloven dat uh, niet de Joden de, het uitverkoren volk zijn... uit de Bijbel, maar dat uh, op een of andere manier het uitverkoren volk in Amerika terecht is gekomen... Mm. via Engeland. Dat is uh, de verloren stam van Israël in Engeland is gaan gekomen... en vandaar naar Amerika is vertrokken. Dat dus is de echt blanke Amerika het uitverkoren volk zijn. Dat is een geluid dat bij de clan, die zichzelf altijd christelijk heeft genoemd... ook erg aanstaat. En, en daar heb je het over veel grotere aantallen ja. mensen. Dus, ja, maar het zijn verschillende variaties. Je hebt allerlei variaties, allerlei groeperingen... die elkaar opgaan, ruzie maken. Uh, bij elkaar gaat het dan toch wel om... Uh, uh, ja, jong mensen zeker. Ja, ja. Hebben ze nog witte gewaden en puntmutsen? Um, ja, wat minder. Uh, hebben ze nog wel, maar als je naar internet gaat, die gaan naar foto's kijken, dan zie je dat ze ook ze gaan met een tijd mee paarse, groene, ook aan je gele gewaden hebben, dus uh, alle kleuren van de regenboog. Jongere clanleden die dragen, die pakken vaak niet meer. Oké. Okay. En dat zijn gewoon skinheads of. Uh, uh, er zijn rechtsradicale jongeren die eruit zien... als rechtsradicale jongeren over de hele wereld. Ja. Dus het, het, het is wat minder, maar ze bestaan nog wel. Ja. Ja. En hun invloed verloopt vooral via de Republikeinse partijen? Of hebben ze zelf politici? Um, nou, hun invloed... Uh, ik zou niet zover zeggen dat de, dat de Klen... Uh, echt grote invloed heeft op de Republikeinse partij. Ze sluiten natuurlijk wel aan bij thema's die bij Republikeinen leven. Ja. Kijk, in de jaren 60, toen Clans zich keerde tegen de burgerrechtenbeweging... toen hadden ze heel veel... Uh, invloed op het uh, bestuur van veel staten. George Wallace, de beruchte uh, gouverneur van Alabama uit de jaren 60... die echt de woordvoerder was van de zuidelijke blanken. die had raadgevers die uh, lid waren van de Klan, ja. Die zijn speeches schreven. Ja, maar dat is niet meer dat zo. Is niet. Meer zo. Nee, nee. Het is allemaal veel indirecter geworden. Nee. Het is indirecter, ja. meer op de uh, achtergrond. Ja. Hoe, hoe verwacht u dat het af gaat lopen met het bordje? Wat, wat is de meest dan liggende afloop? Het ja, interessante is, even, is dat uh, de... Uh, American Civil Liberties Union, uh, heeft een hele bekende organisatie die opkomt tegen discriminatie, maar ook erg voor vrijheid van meningsuiting, ACLU, dat die overweegt de clan hierin te gaan steunen omdat ze vinden dat dit niet kan. Dat de organisatie die de snelweg schoon van maken... niet dat het gewoon zou moeten kunnen. <laughs> uh, dus het zou heel goed kunnen. Dat is de tegenstander van de Klen die zegt... Dus ze moeten de dit meest kunnen doen. Tegenstander bij, een van de meest verklaarde tegenstanders van de Klen... die vindt dat ze dat wel moeten kunnen. Uh, ze hebben nog niet besloten die steun te geven. Maar eerdere rechtszaken in andere staten... Die zijn ook gewonnen door de Klen- of aanverwante organisaties. Dus het is verwacht dat ze deze zaak winnen. Ja, daar ziet het naar uit. Ja. ja. Goed, dank Chris Crispel... Uh, docent geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. En gespecialiseerd in verhoudingen tussen blanke en zwart in Amerika. Dank u wel. Graag gedaan. Cruel, cruel grounds. Leak truths never found. surest way whisper from the green a slow spun song of Mexico met Cruel. Het is 5 voor 12. De oogvoetbalpool met Rut Oldenziel. Ja, Amerika-deskundige en hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven, Rut Oldenziel. Goedenavond. Goedenavond. Aan kop in onze oogpool. <laughs> Wel wonderbaarlijk. Ja, is dat zo? <laughs> ja, uh, niet gehinderd door enige kennis van het voetbal <laughs> uh, is dat toch wel uh, wonderbaarlijk. Niet ja. gehinderd door enige kennis? Ja. Maar wat is dan uw geheim? Hoe doet u het? Uh, ik uh, laat mij geheel inspireren door, uh, uh, ja, door, uh, door een soort weging van hoe nationalistisch zijn ze. Want het gaat natuurlijk toch om uh, professionele voetballers die uh, het liefst niet hun knietjes willen bezeren. Um, dus die, uh, ja, voor hun is het toch ook een, een beetje een zomerbaantje. Hè? Dus hoe, na hoe nationalistischer, hoe meer de kans is te winnen? Ja, ik denk toch dat, dat dat dan het verschil uitmaakt. Ik heb geen wedstrijd gezien hoor. dus Echt uh, nogmaals, niet? niet gehinderd door <laughs> enige kennis. <laughs> Oké, okay, nou, dat is ongeveer de enige Nederlander, maar dat houden we zo, dat geeft niet. Laten we naar de wedstrijd van morgen gaan: Tsjechië-Polen. Ja, Tsjechië-Polen. Nou ja, goed, ik, ik, allebei denk ik. Uh, uh, in nationalistische zin, uh, nieuwe staten van het nieuwe Europa, ja, de economie van Polen is uh, toch iets sterker. Ik begrijp dat het een thuiswedstrijd is. Dus ik, zou, ik zit echt aan als of dat een 1-1 wordt of een, uh, uh, toch een overwinning voor uh, Polen. We, weet u wel wat ze de vorige wedstrijd hebben gedaan of weet u dat ook niet? Uh, niet precies, nee. Nee, nee. nee, maar het geeft niet, prima. Nee, Ga door. Dus, dus nou, laten we dat maar gewoon zo doen. 1-1. Ja. Um, uh, nou ja, nogmaals, ik, ik zit erg te aarzelen. Uh, ik heb er vast spijt van, maar ik geef toch maar even Polen het voordeel van de twijfel. Dus 2-1. Dat ja, is niet zo gek hoor. Is niet zo gek. Oh, is niet gek. Ik okay, vind het niet zo goed. gek. Nou. Hebben we ook nog Griekenland-Rusland morgen? Ja, dat lijkt mij toch, uh, dat wordt duidelijk, uh, Rusland. Want Griekenland gaat natuurlijk economisch niet goed. En ik uh, vertrouw Poetin niet. Ik denk dat hij toch stiekem uh, wat uh, oliedollars daarin gestopt heeft. Oh, dat maar dat zou echt... goed zijn voor Griekenland misschien. Voor het land nee, bedoel ik. Nou, nee, maar ik bedoel dat, dat dus elke uh, speler dan oh. extra geld krijgt als een doelpunt oh. maken. Oh, ja. Dat, da daarom denk ik dat de Rusland wint. Hoogleraar, uh, of nee, Amerika-deskundige vermoedt uh, omkoping bij de ja, Russische president. precies. Ook, ja, het is een beetje saai, ook weer 2-1. Oh, 2-1. Maar uh, nou, in ieder geval winnen ze, laten we het zo zeggen. De Russen winnen. Ja, ja. Nou ja, het zou allebei best wel kunnen eigenlijk. Oh, nou oké, okay, dan zullen we het zien. En u zei 2-1, hè? Ja, God kan ook 3-1 ja, nee, nee, maar nee, nee, nee, maar, ja, nee, ja, laten... 2-1. We hebben ja, het opgeschreven. Ja, 2-1, laten we zeggen 2-1. de ziel, dankjewel. Alsjeblieft. Einde van het oog. Morgen zijn we er weer. Dan zit hier Pieter van der Wielen. Goedenacht, vrienden.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 Met werken van George Balanchine en William Forsythe. De twee grote dansvernieuwers van de 20e eeuw. Vanaf 23 juni in het Muziektheater Amsterdam. Bestel nu kaarten via hetballet.nl. Dit is Radio 1.